Dus nu leggen we <coughs> de basis, de verhouding tussen de krachten van het heelal, licht en kilim in het heelal en letters, pergament, wat zonder letters is licht. En letters met allerlei klinkers, noem maar op, kantillaties, allemaal geven ze, geven ze verschillende verhoudingen tussen het licht en het Want de letters hebben ook nog iets, bepaalde dingen hebben ze dan, ja. ze hebben ook vocalisaties, ze hebben zelf klinkers, ze hebben nog... Uh, Um, kroontjes, sommigen hebben kroontjes in de Torah en sommigen hebben daar puntjes daarin, puntjes daaronder, lijntjes daarin en dan hebben ze ook kantillatie tekens, dus vier elementen en allemaal geven ze verhoudingen van het heelal, al die krachten van het heelal en geven ze de mens ook aan hoe die zichzelf in, in overeenstemming brengt. En tot de eeuwigheid komt. En zijn doel verwezenlijkt. De Zeerandin, dat is dan. Uh, is weergegeven door letter WAV. Ik ga nu niet uitleggen hoe dat allemaal is we komen lang stap voor stap komen we naar details eerst probeer ik het structureel dat weet goed snel begrepen en dat we vooruit gaan in globaal en zo gaan we volgend jaar weer in dieper, dieper, steeds dieper fijnere details elementen zo ja? so gaat het, stap voor stap zeer aanpien zo heet het, zeer aanpien zeer betekent klein Zeer betekent klein in het Aramees. Aramees is het taal van Kabbalah. Aramees is voor voor voor de Israëliërs of voor voor Joden in deze tijd is Aramees als voor Westerlingen Latijn. Zo so moet je zien. Het is chic, so idol en weet ik veel over het allemaal het is. Iedereen wil graag in een graag een, een, een café en een paar woordjes. Niemand weet het, maar een paar woordjes brengen, even Aramees doen, dan ben jij van, goed kom af, goed kom af. Goeie, kom af. Okay. maar het is gewoon zeerampin, rampin betekent gezicht, gezicht. Waarom is het, zeer is klein is een klein gezicht omdat gogma we zullen leren, gogma heet een groot, lang gezicht een arig aan dus een lang gezicht we zullen zien al wat langer waarom al dit allemaal is het is voor ons gewoon, noteer dat voor so. jezelf, en dan hebben we nog malgoed malgoed malgoed, of malgoed beter zeggen zo zeg je soms malgoed de uh, Ashkenazische uitspraak van Ashkenaz en zijn ook Sephardim, Sephardim, Sephardim, Sephardim, Sephardim, en ja, ze doen het allemaal netjes, wel in Israël allemaal, so, hebben ze dat maar. Mal goed is ook weer, hey, dezelfde letter als, als, als Bina, dezelfde letter. Okay. <laughs> Ja, iedereen zit er wel. Kijk, ik kijk het een beetje schuin Oké, okay. Kijk, dezelfde letter als dat. hey ook hij, he. ook hij. Oké, okay. en dat is wav. Leer die letters, het is niet veel. Grammatica hoef je misschien niet te leren, Hebreüs. Maar die letters, hoe die geschreven zijn, hoe die heten en wat die waard zijn. Het is zo gebeurd. Een paar lessen, dan heb je dat allemaal door. Nou. Wij zien het al. Dat is. Dat is alleen maar een stippeltje. Dat is geen letter. Maar. Omdat dit alleen ketter is, alleen maar licht. Maar. De vier fasen, de vier van het licht, van het vormen, van het kli, dat zijn die. Keter Chomah bina, zeerang, in de maalgoed. Dat zijn de vier stadia in alles. Alles vormt dat. Dat is de vier letterige naam van de Schepper. Yud, Hey, waf, Hey. Ziet het? Als we dat zo doen, Yud. He, Wav, he, dat is alles bestaat uit dit skelet. Dat is genoeg. En daarnaast hebben er allerlei uh, variaties, daarvan variaties betekenen variaties niet van zijn naam, maar van ons hoe wij ervaren dat. Want in ons zitten de variaties, maar niet in het licht. Licht was, is en zal zijn vormeloze licht. Licht komt niet en gaat niet weg. Naarmate we hem ervaren, beginnen we ervaren licht weer nieuwe extra, dan, dan geeft het ons het gevoel of het, of het binnenkomt. Vroeger hadden we dat niet ervaren en nu ervaren we dat dit hebben we het gevoel dat dit. Dat het binnenkomt, want wij kunnen het nu ervaren. Absoluut niet praten, probeer absoluut te concentreren, het gaat niet alleen over woorden, het gaat ook om over de draadjes die nu gelegd worden, want ik leef daarin. Ik leef met de ari en dat, uh, en dat gaat weer naar jullie, wij zien niet hoe dat werkt. Dus probeer. Niet te denken, nergens aan denken, niet aan de problemen, niet aan de reacties. gewoon probeer dat te kijken, wat cruciaal verband tussen die hebben we gezegd tussen die kracht, dat deze kracht van de schepper, dat is de eeuwige kracht van Hawaii, bestaat in het heelal en dat is op, het, op schrift, op, met letters weergegeven. Oké? Okay. Oké. Okay. dus die vier, vier letters alles bestaat uit die letters en dan zien we ook die dan zien we een verband tussen de de naam van die schepper elvige helvige naam, Hawaia zeggen we dat, Hawaia in andere volgorde spreken we dat uit met die Alsjeblieft, dan hebben we gezien we dat, dat ketter zit hem Ergens daar, we, we, hebben dat, we hebben dat niet, eigenlijk, sorry, eigenlijk zien we dat niet. Want de ketter is eigenlijk een Oké. Okay. Maar deze naam, Jud Kee we noemen het Jud Hei -He, is alles wat al gerealiseerd zich. heeft zich gerealiseerd in vorm van kilim, ontvangers, schepselen, is variaties van deze naam. En zo zijn er zoveel leren, dat zijn tien verschillende namen, nog meer van de schepper, dezelfde schepper, alleen wij ervaren dat op allerlei, niet alleen wij ervaren, maar elke verschillende sfera heeft bepaalde kleur, bepaalde en dan kunnen we weergeven met die letters, met de getalwaarden, en met de vorm. Ja, het is altijd eenduidig. Elke plaats in het heelal tussen Eindsof en hier is het. De mens in onze wereld is eenduidig aan te tonen. Ja, Kun je je voorstellen? Hoe? En daarom spreken we van persoonlijke relatie tussen mens en de schepper. Dan kreeg, je, dan kreeg je in jezelf plaatsen waarin jij absoluut einduidig uh, die overeenkomsten gaat aanvoelen. Dus overal, overal waar sprake is van Gochma, is deze de eerste letter. Overal waar hebben we Bina... Hebben we in de naam, in de sfera binnen, dan hebben we altijd te maken met de tweede letter van de naam, van de eeuwige naam. Wanneer wij spreken van zes sferot, van Waf, en Waf is ook, de getalwaarde is ook zes. En jud het getalwaarde is tien. En de getalwaarde van hij is vijf. En het waarde van deze geeft precies ook vijf. Dus samen zijn dat 26. En, en daarom is ook de Torah gegeven aan de 26e generatie vanaf Adam. Alles is verbonden met elkaar. Dus van Adam tot nog waren tien generaties dan van door tot Abraham waren nog tien generaties twintig en dan nog zes generaties, dan nog de zoon van Abraham was Ischak en Ischak heeft laten geboren hij heeft hij heeft verwekt, Ischak heeft verwekt <laughs> Fourth, yeah. Isaac, we have marked. Jacob, the Isaac, because Isaac is the yeah, is the 21 first Then Jacob, yeah. Then Jacob was Levi. Levi was then the Levi was Kahat, and then was the Amram, the father of Moshe, and Moshe was the second twenty-first. says. second. En Joseph was in de put. Waar was Jozef? was in de, er, in de put. Dus, ja. De 26e generatie. Het was niet voor niets. Dat heeft... Waarom? Alleen, de generatie van Moses was al klaar om deze naam te ervaren. Voor Moses waren er niet. En deze naam is de naam van barmhartigheid. Daarvoor was de naam van Elohim. Als je, ont, als je begint de Torah, dan staat het een Elohim, dus een zware, na de naam van strenge Din, strenge strengheid. Met strengheid met heeft de schepper de wereld geschapen eerst. En toen heeft hij dan ingebracht barmhartigheid. Maar voor, voor Mozes, alle generaties voor Mozes, ze waren nog, daarom waren dat allemaal nog zware generaties. Daarom waren er, alsof voor de eerste tien generaties waren, enorme boosdoeners. Omdat ze waren allemaal, en daarom was het nog niet, ze waren nog niet klaar qua hun ontwikkeling om deze naam te ervaren. En alleen Moses was de eerste aan wie deze naam, de schepper, heeft zich uh, gemanifesteerd door deze naam, barmhartigheid. Anders was alleen maar strengheid van dien. Alleen maar strengheid, dien betekent strengheid. De wet, net zoals wij ervaren, de wetten van, van de natuur was strengheid. Ja, hij werd gemaakt kapot, door doodschieten. Of uh, schuld, dat dood, allerlei zware. En aan Mozes heeft hij zichzelf gemanifesteerd, daarom heeft hij aan Mozes Torah gegeven. Zo is ook in onze tijd, is de tijd van het zich onthullen van de schepper aan, niet alleen mensen, niet alleen volk, maar aan de hele wereld. In onze tijd is de naam van de schepper van de barmhartigheid, ...van de schepper wordt onthuld... ...via Kabbala... ...via zijn leer... ...via de blauwdruk... ...voor de hele mensheid. Dat is wat wij beleven in onze tijd. Dus wij zijn pioniers in deze tijd. staat ook in de zomer. En daarom zien we over de hele wereld... belangstelling voor Kabbala. En ik hoop dat jullie... ...lezingen gaan houden, nu al. Als je kracht hebt, als je wil hebt... En als je dat wil nu ergens een lezing wil organiseren, doe dat. Want voor mij is het moeilijk, ik kan het niet doen. Ik kan niet met een gewone mens spreken. dan voel ik, ik, ik voelde een gewone mens, natuurlijk voelde ik het wel. Maar vaak uh, begrijp ik het ze niet meer. Ik begrijp ze wel natuurlijk, maar ik kan hun niet vragen. Niet, ik heb geen geduld als het ware. Niet geduld wordt niet geduld, maar ik heb geen... Ik kan in hen niet inleven om hen antwoorden te geven. Dus jij kan het veel beter doen. Iedereen van jullie kan het veel beter doen dan ik. Absoluut. En daarom ben ik ook opgehouden om lezingen te geven. Want ja, ze zitten ze hebben daar... Uh, voor gewoon ergens organiseren moeten jullie dat doen. In België komt nu in het begin de 6 maart komt een... Uh, de eerste ontmoeting, de eerste lezing voor de Belgische groep en voor de belangstellenden heb ik. Een man heeft dat allemaal in België 40 man op de been gebracht. 40 mensen hebben zich aangemeld voor deze eerste lezing in België. Nou, kan je dat hier niet doen in jouw stad? In jouw stad organiseer, kom daar met al jouw kennis, met het boek wat jij hebt gelezen, dat. geef daar een cursus. Alsjeblieft, graag, ik wil het. graag dat jij dat doet. En hier put je iets anders, hier put je je kracht in. Maar organiseer gewoon zo'n cursusje, waarom niet? Doe dat. Jij gaat groeien zeer snel als je dat gaat doen. En dat is onze taak in deze tijd. Alleen, ik ben bezig met de bronnen. Ik moet bronnen aankaarten. Om het aan jullie door te geven. Maar jullie kunnen dat allemaal aan... Mensen van de straat. Ik bedoel mensen die daar interesse hebben. Jullie moeten doen. Als waar, waar je ook zit. Je moet het doen. Interviews in de kranten. Doe dat zelf. Zelf met je eigen woorden. Dat, dat jij weet al je zit. Want je werkt niet aan jezelf. Nu. Doe dat. Okay. Jij ook in de, in de Heerlund. Niemand weet daar van Kabbalah. Jij geeft daar een cursus. Nee, nee, geeft niet. Echt waar. Wat jij al kunt. Jij zal... Of versteld zijn als je gaat de cursus geven daar. Wat je weet. Al oh. je weet. Dan komt, dan komen pas jouw krachten. Dat. Heb je dat? Dan zullen we zien hoe snel je je, hoe, hoe je verstelt. Ver, want jij gaat geven dan iets. Van jezelf. Dus, dus moet je dat echt doen. Iedereen mag van jullie dat. Iedereen die hier zit. Jij kan zo ook beroepen. zeggen. ik zit in de... Nederlandstalige school, en Nederlandse Nederlandstalige school van kaballen verbonden. Als je dat prettig vindt, dan kan je gewoon van, van straten weten ze wel dat jij al gekwalificeerd bent om de enige mate te gaan doen. Absoluut, iedereen van jullie kan al doen, geven, zo'n cursus en iedereen zal blij zijn om jullie te horen. Oké, okay. dus kijk nou, WAV is zes overeenkomt met de zes sferot van Ziranke. Hij, wat de zwaf, is dan altijd slaat terug op de naam van de enig scheppende kracht. En deze Hij hey slaat weer op de laatste letter. Zo so hebben we verband nu gelegd tussen de sferot en de naam van de eeuwige. Hey. Ziet u dat? Dat is vijf spheroon of tien Hetzelfde. Dat is deze naam. Vragen? Het verband. Is duidelijk dat verband? Dat is de naam. Zoals die is. Zoals die manifesteert zichzelf in het heelal. Dat is... Afkorting van Haya, Zo so is het lezen. Haya, hoe we je, je Hij was, hij is en hij zal zijn. In die letters. Zo wordt het geschreven. Hij is zo aan Mozes in zichzelf. Mozes wist ook niet wat het was: de kracht van Mozes. Mozes. Hij heeft zich geïnteresseerd aan hem. Dat is de tijd gekomen. ...en de juiste klie was. Mozes had de juiste klie. En over Mozes staat dat hij was de, de, besche, de meest bescheiden man in de wereld. Welke bescheidenheid van buiten? Hij maakte zichzelf onafhankelijk daarvoor. En dat is dan zo wordt het geschreven. Als ik mij vergis. Haya. Zoiets. Uh, ja, ja, met, met al die dingen weet ik niet, met die dingen. Ja, ja, met die klinkers. Oh, zo. Ja, ja. Twee wafs. Twee wafs, ja. Twee wafs. Hoeveel? Zoiets. Hoeveel? En hier. Hier. Ja. Hier. Ja. Hier. Hier. So hier, hier, zoiets. Oké. Okay. Kijk nou, al die letters zijn verweven. Alles is dat ook in de naam van mij. Dat is dan. Hij was. Hij was. Dat is dan hij is. Hij heeft tegenwoordig gedeedd, verleden, tegenwoordig En hij zal zijn. Dat heeft hij zichzelf gemanifesteerd op die manier aan Mozes. Niet alleen deze naam, maar ook hij ervoor deze naam, Mozes. Het verband tussen verleden, heden en toekomst in één, in het heden. Dat is deze <coughs> naam. Zie je? Dat is de eeuwige naam. Was, is, nee. Haya, ah ja, hoe ben je hier? Dat kan je ook schrijven. Dus, dus, dus. Haya ah ja,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 Dus Torah is iets anders dan het brengen van het licht, van die barmhartigheid naar de aarde. De schepper kwam het oké, op die manier. Oké. Zo gaan we met jullie leren en niet tekeningen maken. Zo zeer zelden. Oké. In plaats van tekeningen hebben we zo hier hoog lager gedaan. Ketter is altijd hoger dan Gogma. Gogma is altijd hoger dan Bina. De ladder is altijd dezelfde. Overal. In welke wereld je neemt. In welke sfera sph je neemt. Overal dezelfde structuur heb je dan. Gogma, Bina, zeerantpint en maal. En ketter behoort als het ware niet. Ketter is, een, uh, is de bron. Een verbinding tussen de eindsof en de schepping. En de schepping bestaat chogma binnen zeer aan binnen maalgoed. Naar steeds grover worden van het object, geestelijk object. En alleen maalgoed is eigenlijk alles. De schepping is eigenlijk maalgoed. De grootste is de schepping. Maar. Die allemaal zijn eigenschappen van het licht in de mens, in de mens ook in de schepping, die dienen allemaal of die malgoed dient hieruit uit die vier haar krachten te putten. Oké, okay. malgoed. Hij heeft de meest grove vorm grove substantie en die kan zelf niets niet doen behalve wanneer maar alleen zichzelf in conformiteit brengen eerst met zeheran en dan groei je weer op naar bina. hoe groei je op kom je daarop te staan en dan kom je daarop te staan door khuma op een of andere manier, we zullen zien hoe dat komt. Hoe kan er een lachere naar boven komen? We zullen het allemaal zien. Hoe dat komt. Kijk, okay, dus een, zie je eindbeweging, of wat we zeggen zijn veel niet nee, okay. hier zijn twee als het ware, hier dan komt het naar Bina, naar Gochma en uiteindelijk dat is al voldoende. Hier van Gochma put komt het licht van correctie naar beneden, naar maalgoed, en corrigeert haar, geeft licht, geeft leven van gogma. Okay. Hoe dat allemaal gebeurt, we gaan het allemaal bestuderen. Getalwaardes. Als gogma geeft naar het binnen, we zullen zien, berekening maken van Welke kracht zit daarin? We gaan het nu al doen. Oké. Okay. Dat, iedereen heet het? Oké. Okay. Okay. Nu gaan we die, die gaan we nu kijken, bekeken nu um, een wereld. Doet er niet om welke wereld. Elke wereld bestaat uit diezelfde elementen, diezelfde partikelfin. Laten we het zo zeggen. Wat oh, ketter, ja? Yeah? Ketter. Laten we we, we oké, okay, we zien nu Adam Kadmon. Adam Kadmon, dat is de eerste wereld, ja? Doet we u niet tot welke wereld? Nou, dat is niet, dat, dat hoef je niet anders specificeren. Het is niet belangrijk in specificatie. Als we weten, principe, dan kunnen we weten dat het allemaal klopt. Laten we zeggen, de eerste, dus alles bestaat uit vijf ketter. Ehm. Um, we hebben gezien, het wereld correspondeert met de wereld, en het correspondeert ook met een parcoof, met een tinsfierot, die met elkaar verbonden zijn, en het heet Galgaita, Galgaita, en werken die woorden Galgaita? Galgaita, -gal iedereen weet het wel dat het uh, net als, hoe zeg je dat? Schedel. Schedel. Schedel. Goelchota, Goelchota, ja. Mugolet, Mugolet, oké, ook is Hebraeus, maar in weet het de plaats was ook daar, met, met het oudste, nieuwste het Nieuwe Testament. Karegaita betekent, betekent, scheidel. En dat kon je overeenkomen met ketter. Wat ik bedoel, ik probeer nu eventjes de eigenschappen van al die ketter, ook maar binnen, te vertellen, eigenschappen, die altijd kopen, onafhankelijk waar die is. Bina is overal binnen. Het kogma is overal binnen. ook kogma. En daarom al die tekeningen hebben we niet nodig. Als we weten waar het is. Oké, okay, ja, daarna zeggen we, ah, Galgaita van. laten we zeggen van, absoluut. Ah, dan weten we wat het is. Moet je tekening maken. Je moet voelen die eigenschappen. Oké. Okay. Galgaita, Galgaita ga, ga, betekent schilderen. We zullen zien. in beetje we zullen zien. Levensboom, iedereen weet levensboom, het woord levensboom. We zullen zien dat vele uh, dat de krachten, die erg op aan in de maal goed, weergegeven worden, ook in de vorm van lichaamsdelen van de mens. Om duidelijk te maken, kijk alles om, we hebben gezegd met de letters, ja, met de letters. Dat is één manier. Maar ook in de lichaamsdelen van de mens. Niet dat de mens ook gaat dat projecteren op je denken. Dat betekent scheiden. Absoluut niet. Alleen wij spreken van krachten en vergelijkingen om te weten wat en al, hoe dat allemaal elkaar zit. En natuurlijk is het zo dat uh, um, uit mijn lichaam zal ik zo'n principe is. Uit mijn lichaam zal ik het hogere leren. Uit, ja, ja, zal ik de goddelijke leren. Van mijn aardse vorm kunnen we ook leren over het goddelijke. Waarom? Het is allemaal overeenkomt met elkaar qua vorm. Ja. En daarom, wat geeft ons daar de Geeft ons iets aan om te weten over de ketter. Dat betekent, uh, net zoals de schedel van de mens omringt uh, verstand van de mens. Zo ook ketter als aura, als het ware, omringt. Gochma. ...en dina. Oké? Okay? We hebben iets meer geleerd. Dus ketter is niet zo. Keter is dan, is dan omringd. Daarom zeggen we het is nog geen... ...het is alleen maar licht nog. Het omringt... ...het is geen eindsoog meer... ...maar het omringt... ...gogma en dina. Dus eigenlijk in die gargaiten... In die Golgaita zit dan, ik wil niet tekenen het helemaal dat, maar in die Golgaita is als het ware een aura waarin, net zoals schedel, waarin zit gogma en bina. Oké. Okay. Daarom hebben we gezegd. Dan, oké, okay. en dat is ook dan, partsoef heet partsoef belgaita, dus partsoef, partsoef, tekent tien Verbonden met elkaar, verbonden sferoot. 5, of we zeggen dat. Keter ook nog Die vormen dan partsoof van Galgalte. betekent partsoof van de kleur Keter. Wat betekent dat? Dat betekent, wat betekent partsoof Galgalte? Dat betekent. Alles bestaat uit die vijf of tien. Okay? Tien, als het Dan zeggen we dat. Keter, wat betekent partsoof Galgalte? betekent en ketter, en Chogma en bina, en zeeran, en, al, en maalgoed, hebben ze allemaal kleur van ketter. Oké, okay? dus ketter heeft een kleur van ketter, Chogma is van het niveau ketter, bina is allemaal van het niveau ketter, is van het niveau ketter, en maalgoed van het niveau ketter. Oké. Okay? begrijp je dat? Niet begrepen, maar dat betekent partsuf gargaylte. Dan weten we altijd, partsuf gargaylte, waar dan ook, in welke werelden van dan ook, Adam Kadmon, Atsalud, Berja, etc. ja, we hebben vijf werelden die we behandelen. Um, dat als we spreken van gargaylte, betekent dat ja, ketter bij jou. Ja? Of de plaats van ketter, of partsuf ketter. Partsuf ketter betekent... Alle 5 sfeerot, 5 of 10, dat is precies hetzelfde. Alle 5, alle 10 sfeerot zijn van het, van het niveau Geigerheilter. Gar maar plaats van gar in binnen 10 binnen sfeerot, of binnen 1 sfeera, dat er niet hoe we hebben gezegd, of dat 1 sfeera heeft ook in zichzelf 10 sfeerot. Alles bestaat uit die 5 of 10. Ja. Dus als je neemt één sfera, Bina, waar dan ook, hij heeft ook tien. Hij heeft ook galgeul, heeft Keter, Kogma, Bina, Zehraan, Finanmalgoed. Oké? Okay. Dus, maar als we spreken, spreken nou van Parzuf galgeilte, dan hebben we Keter, Kogma, Bina, Zehraan, goed van het niveau, hoogte, kracht, galgeilte. van ketter de volgende partsoef nu kan het nu bespreken bes, met die dus die tien spherot einheden van tien sferot. dus elke deel bestaat uit hoeveel partsoefien? vijf of weer vijf van die eenheden van tien dan hebben we weer partsoef partsoef partsoef kogma ja? kogma en die partsoef kogma Noem, noem, noemen wij noemen wij abo afkorting abo en nu gaan we, gaan wij nu metingen doen berekeningen doen ja wat betekent die gogma oké okay, gogma we weten wel dat is jud ja dat is dan wijsheid ten eerste gogma gogma is wijsheid nog een keer over ketter ketter is kroon Kroon. Kroon is nog geen lichaam, het is nog buiten de, men, buiten de mens, buiten de schepping, als het daar iets, iets nog vooraf. Ja, daar zit alles in potentie, in potentieel. Dat is nog niet uitgewerkt, het is nog niet ontvouwen. En Gogma betekent wijsheid: dat licht van wijsheid. Eigenlijk weet put alles van Hoogma. Zonder Hoogma. Hoogma is het licht van de schepping. Bina. Oké, okay, iedereen weet het. Bina. Dus dat is wijsheid. Hoogma is wijsheid. Bina is uh, inzicht, begrip, intuïtie. zeerampin Oké. Okay, inzicht, intuïtie. Qua kwaliteit. Een klein dans ben je een beetje al. En zeerampin de Europie, kunnen we niet zeggen, die heeft aan de ene kant um, heeft die iets van bina en heeft iets van maalgoed tussenin. Dus bina, bina is er eigenschap van geven. Bina, vrouwelijk. Hij heeft eigenschap van geven, wil alleen maar geven, niet ontvangen. Ze, niet, ze is niet geïnteresseerd in het licht van Gogma. Zij heeft alleen licht, alleen die, dat zijn de kinderen van Gochma en Bina. Zij rampen is mannetje, dat is een mannelijke kracht, doorgevende kracht, en maalgoed is een vrouwelijke. Daarom overeenkomt zij ook qua letter met Bina. Oké, okay? dus Bina is net als een moeder. Zij, zij heeft ge, oor Gochma niet nodig. Dat ligt van Gogma niet nodig. En Gogma is vader, wij en vader. En Gogma is inzicht, intuïtie en is moeder. Gewoon voor ons, dat wij dat als familie zien. Een beetje. Dat wij gaan het beleven dat wij dan in een ja, in familie gaan. Bekeken we die krachten als het ware. Hoe is de verhouding in het geestelijke, in dat hemelse heeren heren, zeg dat heer. dat is allemaal goede heer, de hemelse familie als het ware, maar die zit in mij allemaal, allemaal in iedereen van ons. Zeerampien dus dan is het dat is dan de zoon, ja? zoon, en dat is dan een dochter als het ware. Zo moeten we het zien, afhankelijk van de zee. Zo moeten we het zien. En die beiden, beide die, die beiden hebben lager, hebben wel maar nodig. Waarom? Hoe lager kom jij, kom jij, hoe meer, hoe zwaarder heb je kelin. Zwaardere kelin, ja? Zwaarder betekent grover. En dan heb je ook een sterkere licht nodig om jou te kunnen verlichten. Ja, ja of niet? Hoe zwaarder, hoe groter licht heb je nodig. Daarom, en Bina heeft het niet nodig. Ze is nog erg dicht hoger, hoog in de hogere echelons bevindt zich. Ze heeft niet nodig voor zichzelf Gogma. Alleen als deze erom vraagt, die twee erom vragen, dan keert natuurlijk de moeder zich naar Gogma. En om vragen, naar, omdat dan heeft ze dat nodig om aan hun, haar kinderen door te geven. Maar zij zelf zit vol van Gogma, van dat mannetje van Gogma, Maar zij heeft voor zichzelf niet nodig. Begrijpt u dat? Zo de verhouding. De verhouding is dus, hoe heeft de, hoe heeft de, de, de hoge wijsheid de schepping gemaakt? Gogma is mannelijke, hogere mannelijke, want het ontvangt licht, al het licht wat nodig, wat bestemd is voor de schepping. En Bina is een vrouwelijke element, want alleen vrouwelijke mannelijke kunnen iets voortbrengen, ja of niet? Ook op onze aarde hebben we ook precies hetzelfde. Kinderen kunnen geboren worden alleen door mannen en vrouwen, ja of niet? Door twee mannen en niet. Maar twee vrouwen kunnen het ook niet. Ik bedoel, theoretisch wel, maar ik bedoel, in onze tijd alles kan het. Maar ik bedoel, toch niet, ik bedoel, qua zielen kan het niet. Dus die twee, hij heeft die geschapen, misschien ga ik vooruit, doet er niet toe. Kijk, die twee heeft die geschapen onveranderlijk. Die hebben altijd vol, volmaaktheid. Die, vol, die verkeren altijd in volmaaktheid. Wat betekent volmaaktheid? Die hebben altijd zwook met elkaar. Die hebben altijd, ver, verkeren altijd in absolute liefde voor elkaar. En hebben ze niets nodig. Ze ontvangen gewoon over alles wat er nodig is. Die twee onderste, die heeft de meester geschapen. Met schijnbaar tekort. En tekort natuurlijk ook kwam door de get, door de uh, zonde van de eerste mens, van Adam. De zonde was natuurlijk immens grote zonde. Jezus. Natuurlijk, dat moest allemaal, de mens, moesten moest het allemaal meemaken, et cetera. Uh, als je hoort mijn uh, Israëlische collega spreken dan zeg je dat dat, dat was allemaal geprogrammeerd, in de, geprogrammeerd dat hij zou dat zondigen, uh, helemaal prachtig mooi. Ik heb het nergens bij Ari gelezen want de bedoeling was niet dat wij zouden 6000 jaar lijden. Nee. We zouden het afmaken. 6.000 jaar betekent niet 6.000 jaar. Kalenderjaar. Als hij zou niet zondigen. Zou dan, als, hij als Adam zou wachten tot Sabbat, Tot zaterdag. Tot de, zes, tot de zevende dag. Eventjes. Dan zou op zaterdag licht komen. Waarbij. Waarbij. Mannetje en vrouwtje. Dus hij en Gawa. Eva. Gawa noemen we haar. Zij zouden dan die volmaaktheid kunnen bereiken en dezelfde verhouding zouden hebben als de hogere krachten, de en Bina. En dan zo eigenlijk alles gerealiseerd zou hebben. Zo elke generatie heeft wat. De kansen om het sneller op te bakken. Maar de zonde was natuurlijk een immens groot wat Adam heeft begaan. En natuurlijk alles tot de gemarke tot de uiteindelijke correctie. Tot de komst van de Messias na 6000 jaar. Dat zijn kracht zal komen. Net zoals Hawaia, de vierletterige naam van de schepper, werd in de 26e generatie aan Moses onthuld. En in onze tijd, wij beleven... ...de onthulling van de Kabbalah... ...waarbij wij alleen ontvanger zijn. Wij kunnen, iedereen kan nu... ...op zijn eigen houtje... ...hoeft niet in een, in een... ...organisatie... ...aan een organisatie worden aangesloten... ...alleen aan jezelf... ...aan de schepper worden aangesloten. Iedereen kan nu in deze tijd... Uh, ...zichzelf verheffen... ...naar zijn... uiteindelijke doel. Afhankelijk van jouw eigen... Inspanningen, van de kwaliteit van je inspanning. Zo zal ook na 6000 jaar, dat hoeft niet per se overeenkomen met de 6000 jaar kalenderjaar, maar het, we zien dus dat het bijna zo overeenkomt met de 6000 jaar volgens de Joodse kalender. De Joodse kalender is niet, is niet nationaal kalender. Joden hebben absoluut niets nationaal, het is alles de wetten van het heelal. Want zij maken daar nationaal, dat is iets anders. Dus. Dus de zonde van Adam, natuurlijk tot de Gmart, tot de komst van de Messias, niemand van ons kan ons absoluut reinigen van de zonde van Adam. Oké? Okay. Maar dat is niet iets anders. Het is iets anders dan wat ze zeggen: dan aangeboren zeggen dat de zonde van, de, nee, dat is alleen de nee, wat ze allemaal religieën zeggen. Nee, het is niet zo. Als wij ons, als wij ons corrigeren. Alles wat wij moeten corrigeren, dat is al voldoende. Dan zullen we wel volmaakt dit ervaren, ondanks het feit dat wij nog allemaal totaal eh, zijn zonde niet hebben um, zeg dat, gezuiverd. Of, yeah. Dat is... Um, en we hebben natuurlijk nu weinig tijd om dat verder te gaan. Ziet u wel, die verhouding Gogma en dat is dat die verkeren dan in absolute volmaakte vader en moeder, absolute ziekenhoek, samenvloeiing, copulatie, hoger, op hogere manier. Ze steeds verbleven in liefde, in, uh, bekend volledige harmonie. En deze nog niet, deze niet. En hier zit de mens. En de mens die moet zijn. Alles wat hij doet goed goede daden en zijn voorschriften wat hij doet, leren. Hij brengt man, dus de, het gebed, naar de maalgoed. Altijd. En de maalgoed heeft dat tekort van de mens en die verbindt dat met haar mannetje, met haar echtgenoot, als het ware. Dan zien we dat als familie. Dan zullen we dat begrijpen, de verhoudingen. In dat hemelse familie. Okay. Dus, en zij samen met zijn tweeën gaan weer naar Bina. Omdat zij van Bina afstamen. Zullen allemaal dat leren. En Bina dan keert zich naar de gogma. Hoe dat allemaal gaat. We zullen allemaal dat leren. Belangrijk dat je gewoon gewoon principe kijkt. Hoe en wat. En niet waarom. Waarom komt water? En dan keert Bina zich naar Bina naar Gogma en Gogma geeft haar al die krachten geeft haar zaad als het ware zaad betekent haar zaad voor haar en ze geeft aan hem haar vrouwelijke zaad dat is een vrouwelijke water en daardoor ontstaat in haar buik uh, een vrucht geestelijke vrucht wat beantwoord aan dat gebrek, aan dat verzoek die iemand hier op aarde heeft naar boven gebracht en daar verbleeft het in de buik van haar negen maanden of zeven maanden of twaalf maanden, afhankelijk van van wat voor ziel daaruit komt, wat voor afvraag is dat, en dan wordt het afgescheiden van de bina en dan gaat ze, dan komt er een periode van geestelijke grootbrengen met melk. Dan gaat, bij die, bij die, dan gaat hier bij de uh, moeder als het ware melk ontstaat. Zo net zoals bij vrouwen die in onze wereld zullen ze zullen allemaal, allemaal leren, dat hele hemelse. Genealogie, allemaal zullen we dat allemaal leren. En dan ontstaat, en een kind wordt dan als het ware grootgebracht door melk. Het zijn allemaal stadia van geestelijke ontwikkeling. En dan wordt hij grootgebracht, dus twee jaar, en dan wordt het zeven jaar van voeden, twee jaar van voeden, en dan wordt hij dan grootgebracht tot hij de dertien jaar oud is en dan komen dan weer nog extra krachten waarbij je groot wordt tot die twintig jaar wordt je gebracht en dan word je volwassen en dan kom je dan uit uh, als volwassen uh, man, man of kracht wat zelf kinderen kan maken dus kan voortbrengen nieuwere zielen en nieuwere correcties doen Oké? Okay. even voor vandaag genoeg Volgende keer gaan we al berekeningen maken van... ...wat is de kracht dan van die... ...dat de Hochma is ab... ...en bina is... ...is sag. sag. We zullen zien wat het allemaal is. Dat zijn al kwalitatieve... ...berekeningen. En... ...ze iranbien is... ...ma... ...ma... ...en malgoed... ...malgoed... ...de kracht malgoed... ...ja... ...is... Bon. Nou, hebben we nu al krachten gezegd. Precies overal waar het chogma is, heeft hij de krachtswaarde van Ab. Ein, ein okay, 72. In het getal is het 72. Oké, okay, en de saad is 63 van kracht. Je zullen zien wat het allemaal is. Ja, Eien, A met een. En Ma is 45. En Boon is 52. Wat het allemaal is, horen we volgende week. Beginnen we daarmee, oké? Okay? Volgende week, onthouden we dat even. Welk licht is die melk? licht? naam van het licht, Dat is van Genica, we zullen het allemaal zien. Van hier dat is een niet. Volgens mij Oké? Op die manier gaan we onderzoeken, ja, leren, al die krachten adequaat hoe ja, okay. die zijn. Jullie en zullen, jullie zullen dan inleven in deze hemelse familie, net zoals jij inleeft in de boeken van Harry Potter.